uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Aanhoudende onzekerheid over Grieken... drukte beurzen in het rood. Want de kans op een Griekse coalitie is vrijwel verkeken. En opluchting bij de eerste examenkandidaten. Het viel mee. Zon- en sluierbewolking vanmiddag. Temperatuur 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. En vanavond regen. Morgen buien, tussendoor wat zon. En het is fris morgen, 12 graden. En na morgen blijft de kans op buien aanwezig. De spanningen rond Griekenland en speculaties over een uittocht uit de euro zorgen op de financiële markten voor kelderende aandelenkoersen en een omhoogvliegende rente voor de zwakke eurolanden. En er wordt nu door sommige centrale bankiers al gezegd dat een vertrek van Griekenland uit de euro geen drama hoeft te worden. Ook kredietbeoordelaar Moody's denkt dat de kans op een chaotisch vertrek van Griekenland dichterbij komt. Uh, ja, wat moeten we daarvan nou denken? Economieredacteur André Meijnen, Maar hoe hangt we vlak erbij op de beurs? Negatief, dikke minnen over de hele Europese beursvloeren. Min 2,7% voor de AX op 297 punten. En de beurs van Athene verliest zelfs 5%. Maar wanneer het gaat om Parijs, Londen, Frankfurt, allemaal dikke minnen. Nou, dus vooral bankaandelen onder druk. IEG verliest op dit moment meer dan 6%. Egon meer dan 4%. Want met name doet die bankaandelen, die zitten heel dik in die Griekse crisis. Heel dik in die schuldencrisis in heel Europa... En zij zullen als eerste merken wanneer de zaak verkeerd gaat, fout afloopt. Eh, dat hun beleggingen in die landen een stuk minder waard worden of helemaal niks meer waard worden. De Europese angstmeter wordt ook gemeten, namelijk naar die metenbewegelijkheid op de beurzen, hoeveel wordt er gehandeld. En wat met ander woord wat betekent dat voor de nervositeit van beleggers. Die is omhoog geschoten met 13% voor de Europese beurzen. Want hoe bewegelijker, hoe nerveuzer zijn de beleggers. Soms is dus over de hele breedte, want de schrik zit erin. Vooral nu omdat er hard op wordt gespeculeerd over een exit van Griekenland. En omdat niemand eigenlijk weet wat dat dan precies gaat losmaken... en wat het gaat betekenen, wordt het een chaotische uittocht... of valt het uiteindelijk dan misschien dan toch nog wel mee. Vrees voor besmettingen ook natuurlijk, want als Griekenland eruit rolt... dat betekent het de eerste wegvallen van een Europees land... terwijl we altijd hebben gezegd, we blijven bij elkaar... En wat gaat dat voor gevolgen hebben voor landen als Italië en Spanje... waar men ook aan twijfelt? Ja, en die landen die moesten ook weer geld ophalen op de obligatiemarkten... om de staatsschuld te financieren. De rente is natuurlijk opgelopen. Ja, en die loopt op, want de aandelenbeurzen kelderen... en dan gaan de rentes vaak omhoog, met name dan van die zwakke landen. En de rente daalt van landen die nog wel als veilig worden gepercipieerd... Ge ge ge ge ge gevonden, zoals Duitsland en Nederland. En dus wordt ook het verschil tussen die zwakke landen en die sterke landen steeds groter... Spanje heeft 2,9 miljard euro opgehaald vanmorgen. Italië 3,5 miljard. Op zich ook geen probleem. Er is natuurlijk een hele zak met goedkoop geld... door de Europese centrale bank eh, over de bankensector uitgestrooid. En dat geld wordt onder andere door landen eh, gebruikt... om die staatsobligaties eh, te kopen, de banken in die landen. Maar dus wel tegen een hogere rente. Niet een rente die heel veel extreem hoger is, 0,1, 0,2 procent. Maar het zijn allemaal indicaties, tekenen... van oplopende spanningen en afnemend vertrouwen. De Spaanse tienjaarsrente is nu boven de 6 procent uitgekomen. En zoals gezegd, dan wordt het verschil met de sterke landen... Zoals als Duitsland en Nederland steeds groter. Nog nooit is het verschil tussen de Spaanse rente en de Duitse rente... voor tien jaar staatsschuld zo groot geweest. Het was eigenlijk sinds, voor de eerste keer sinds het begin van de euro. Nou, in andere woorden, dat betekent eigenlijk een soort uittocht... uit onveilig kapitaal naar veilig kapitaal, van zuid naar noord. En eh, je zou kunnen zeggen, beleggers zoeken dekking als het gaat stormen. André, dankjewel. André Meijenema... En het heeft allemaal te maken, tenminste voor een groot deel, met de coalitievorming in Griekenland. De kans dat daar een coalitie uit de bus rolt in Griekenland is vrijwel nihil. Want de kleine partij Democratisch Links heeft deelname aan zo'n regering inmiddels ook uitgesloten. De partij wil niet in één regering zitten waarin de grotere linkse partij Syriza ontbreekt.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 Het vertrouwen bij de consument is in één jaar tijd ongekend hard gedaald. En daardoor stokt de groei van de Nederlandse economie. De consument durft het niet meer aan om veel uit te geven. Senne Jansen van het CBS vertelt dat er nog eens goed naar dat dalende vertrouwen bij consumenten is gekeken. Goedemiddag. Kunt u dat eens uitleggen? Hoe laag is dat vertrouwen bij de Nederlandse consumenten? Ja, we hebben hier de kwartaalcijfers op een rijtje gezet. En in de jaartijd, dus van het eerste kwartaal 2011... naar het eerste kwartaal 2012, een daling van min 5 naar min 36. En die daling zien we bij alle groepen. Dus jong en oud, uh, uh, rijk en arm, overal daalt het uh, vertrouwen. Ja, en dat is opvallend dat het overal daalt. Dus ook bij, uh, bij hoger opgeleiden bijvoorbeeld. Ja, als je naar het eerste kwartaal 2011 keek... dan waren de hoger opgeleiden en mensen met een hoog inkomen... die waren nog best positief. De kredietcrisis die leek bezworen. De schuldencrisis was nog niet zo actueel als we net op het journaal hebben gehoord. Het was lekker weer. Dus die hoge uh, opgeleide en die mensen met een hoog inkomen, die waren best positief. En je ziet juist dat vertrouwen in dat economisch klimaat, dat is bij die groep heel hard gedaald het afgelopen jaar. En wat doen mensen dan niet meer wat ze eerst wel deden? Ja, als we kijken naar uh, wat mensen zeggen te gaan uitgeven... dan zien we dat dalen, dus ook bij die hoge inkomens. Een jaar geleden gaf 15% aan, we gaan dit jaar grote aankopen doen. Dat is inmiddels gedaald naar 10%. We moeten natuurlijk afwachten wat dat doet met de consumptie. Maar als we naar de afgelopen kwartalen kijken... dan zie je dat het niet goed gaat met de uh, Nederlandse consument... en hoeveel die uitgeeft. Ja, want daar moeten we het van hebben, de economie. Wat, wat we uitgeven, met z'n allen. Ja, de consumptie is belangrijk. De uitvoer is natuurlijk ook belangrijk. Maar de economie groeit als mensen meer kopen. Dan moet er meer geproduceerd worden. En dan hebben we ook allemaal een baan. Nou ziet u diep in die cijfers. Hè? Ziet u geen tekenen van herstel nergens op dit moment? Nou, We zien zeker tekenen van herstel als je bijvoorbeeld kijkt naar die uitvoercijfers. Die zijn de laatste tijd positief. Ook in Duitsland. De, de Amerikaanse economie die groeit. In Azië gaat het nog goed. Dus macro-economisch gezien zijn er wel degelijk tekenen van herstel. Vanuit Europa zijn er ook uh, gematigd positieve cijfers gekomen... over de tweede helft van dit jaar en volgend jaar. Maar die eurocrisis hangt natuurlijk toch als een uh, dreigende wolk nog steeds uh, boven ons. En ook de, de bezuinigingen, dat zijn dingen die de consument in ieder geval zullen raken. Ja. Dus op dat vlak is er eigenlijk weinig uh, herstel te verwachten. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De inzet van kroongetuige Peter Laes in het Amsterdamse liquidatieproces is onontbeerlijk geweest. Want zonder hem was het nooit gelukt om sommige moordzaken in het criminele milieu op te lossen. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd op de eerste dag van het slotbetoog. Elt verdachten staan terecht voor een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Zittingsdag nummer 185 is het in dit monsterproces, waar 300 getuigen zijn gehoord en waar 170.000 telefoongesprekken zijn getapt. En wat al drie jaar duurt. Het Openbaar Ministerie trekt zes dagen uit om haar slotbetoog uit te spreken. De officieren van justitie begonnen hun verhaal met een verantwoording. Is het nu nodig geweest? En op dit moment bezien de moeite waard geweest... een zo grootschalig onderzoek te verrichten... en een zo kostbaar en langdurig proces te voeren. Ons antwoord op die vraag is een absoluut ja. De extreem gewelddadige groepering waar het hier om gaat... die straffeloos tegenstanders uit de weg kon ruimen... die zich in steeds verdergaande mate onaantastbaar kon gaan voelen... die een plat contact bij de politie had... en die doende was zich in de vastgoedsector met de bovenwereld te vermengen... en al dus steeds machtiger werd moest een halt worden toegeroepen. Volgens de officieren is dankzij dit onderzoek... een aantal nieuwe liquidaties voorkomen. Kort na de aanhoudingen van verdachten is er een in de gevangenis... tussen twee zware criminelen gevoerd gesprek afgeluisterd... waarin de ene crimineel tegen de andere over de dodenlijst zegt... dat alles is stopgezet. Ik durf te stellen dat er een reële kans is dat een aantal zo niet alle potentiële slachtoffers die nog op de nominatie stonden... niet meer zou hebben geleefd als er niet was ingegrepen... en dat de groepering mogelijk nog meer slachtoffers zou hebben gemaakt. Centraal staat vandaag de vraag of de inzet van kroongetuige Peter Laes rechtmatig was. Het is voor het eerst dat justitie een deal sloot met een huurmoordenaar. De officier zegt, het kon niet anders. Wij zijn ons ervan bewust dat er ethische bezwaren kleven... aan een deal met een kroongetuige die zelf van moord wordt verdacht. Maar gedurende het opsporingsonderzoek van de afgelopen jaren zijn we er meer en meer van doordrongen geraakt dat het gebruik van kroongetuigen en andere bijzondere getuigentrajecten onontbeerlijk is voor een succesvolle opsporing en vervolging in zaken als deze. Domweg omdat andere opsporingsmogelijkheden in de praktijk ontoereikend zijn.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 In Amsterdam zijn vannacht 38 krakers gearresteerd. Zo'n 50 à 60 krakers hadden zich verzameld bij een leegstaand pand in Amsterdam-Oost. En toen de politie arriveerde bleek dat het pand nog niet was gekraakt. Een deel van die krakers probeerde de politie bij het pand weg te houden. En er ontstond een gevecht. En rond het middaguur zaten in Amsterdam die 38 arrestanten allemaal nog vast. De kop is eraf voor de eerste examenleerlingen. Vanochtend deden VMBO-leerlingen examens in een aantal keuzevakken als transport, landbouw en dierenverzorging. En ruim 8000 scholieren op de HAVO maakten het examen kunst. Ik had het moeilijker verwacht. Ik was heel erg zenuwachtig. Het examen ging wel goed. In het examen zat er op een gegeven moment gewoon ook een stukje over... Um, de huidige pop van Lady Gaga en Beyoncé. Dus dat was op zich dan best makkelijk. Amsterdam in de 17e eeuw, want daar gaat geschiedenis ook over. Dus dat is toch een combinatie tussen twee vakken... waar je allebei voor leert, dus dat is wat top. Ja, ik ben heel erg opgelucht eigenlijk wel. En vanmiddag staat voor VWO-leerlingen Nederlands op het programma. Sport. Ruud van Nistelrooy heeft een punt gezet achter zijn actieve voetbalcarrière. De spits van Malaga heeft dat zojuist bevestigd tijdens een persconferentie. 70-voudig international, die daarin 35 keer scoorde voor Oranje... kwam in zijn loopbaan uit voor FC Den Bosch, Heerenveen en PSV. En daarna was hij in Engeland zeer succesvol bij Manchester United. En vervolgens kwam hij uit voor Real Madrid... om via het Duitse HSV af te sluiten bij Malaga... Gisteren maakte Van Nistelrooy zijn laatste minuten in het duel tegen Sporting Guillaume. En Van Nistelrooy mocht een kwartier voor tijd invallen. Het is 11 over 1. We gaan naar John Bakker bij de ABB. Met de files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Kerensheide. Drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Harningsveld, Giesendam en Gorkum. Ook daar drie kilometer file. daar staat een auto stil op de rechterrijstrook. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Spanning rond Griekenland drukt de beurzen in het rood. De onderhandelingen over een nieuwe coalitie lijken gedoemd te mislukken. Opnieuw trekt een linkse partij in Griekenland zich terug. En het liquidatieproces zit in de slotfase. Het OM verdedigt zijn keuze voor het werken met een kroongetuige.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 Met E.ON. kunt u zaken doen. Kies energie van E.ON. Zo, hakken uit, iPad erbij, even lekker zitten. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, Specialisten lekker zitten. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Zitten, relaxen.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 lunch. Goedemiddag, welkom bij het tweede deel van Lunch. Het is altijd spannend natuurlijk, je eerste werkdag bij een nieuwe baan. Jacqueline Cranjean is vandaag begonnen als directeur van de Oude Kerk in Amsterdam. In de werklunch horen we wat voor plannen ze in petto heeft voor dat oudste gebouw van de stad. Verder volgen we de hele week zanger Jeroen van der Boom. Hij treedt komend weekend op met de toppers in de arena. En om helemaal fit te zijn, sport hij veel en eet hij bewust. Ik eet alles, maar ik kijk wel een beetje aan mijn vet eten. Want anders ja. Ik ben heel erg van hem ook na het optreden straks. Ik heb met René afgesproken dat we donderdagavond een dus schaal bitterballen gaan leeg eten. En dat doen we dan ook met de nodige biertjes. Wij zijn wat dat betreft, mengen wij ons wel in het topperspubliek. Jeroen van der Boom, straks meer dus. Na half twee is er Stand.nl. Dat gaat over de oproep van lokale CDA'ers aan het CDA in de Tweede Kamer... tot een humanere behandeling van met name asielkinderen... die hier zijn geboren en getogen. We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is het asielbeleid moet humaner. Bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070? Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen naar het nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl... Kan met hashtag standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het gaat goed met Ajax, op sportief gebied in ieder geval. Voor de tweede keer op rij kampioen, de miljoenen van de Champions League die stromen binnen en trainer Frank de Boer oogst alom lof. En dus, zo moet het Ajax bestuur gedacht hebben, geven we hem een contract voor het leven. Leo Benakker, goedemiddag. Goedemiddag. Zelf decennia lang als actief uh, geweest als coach natuurlijk. En voorzitter van de Belangenvereniging voor coaches in het betaald ja. voetbal. Het um, lijkt me een beetje jong, Frank de Boer, met 42 jaar om uh, je voor het leven vast te leggen, toch? Nou, ik denk dat het iets... Het uh, contract voor het leven, geloof ik, is het niet. Het, is, uh, het zal ongetwijfeld een arbeidsovereenkomst zijn voor onbepaalde tijd. Wat uh, heel veel mensen hebben gewoon die uh, dagelijks werken en uh, bij bedrijven werken enzovoort. Maar het is wel een... Uh, een unieke situatie, een niet veel voorkomende situatie in het voetballen. Ja. Dat klopt. Hoe reëel is het? Van onbepaalde ja, tijd? Ik, het is aan de ene kant is het, uh, spreekt het een enorme waardering uit voor Frank. Waarbij ze dus uh, er zeker niet vanuit zullen gaan dat ze elk jaar maar een kampioen worden en Europa kunt winnen. Maar het betekent dat ze zoveel vertrouwen in hem hebben dat ze denken dat hij elk jaar het uh, minimaal, het maximale uit Ajax kan halen. Of dat nou 1, 2 of 3 is, dat is een ander verhaal. En uh, ja, het geeft dus uh, toch ook een, een bepaalde, bepaalde continuïteit in je beleid. En uh, op zich vind ik dat een, een, een hele goede ontwikkeling. Het zou meer moeten gebeuren in het voetbal, want we weten allemaal... Het is een enorme opportunistische wereld. Als je twee keer verliest, dan moeten voor veel geld weer contracten afgekocht worden. En nieuwe mensen aangetrokken worden. En bla bla bla. Ja, maar ja. Dus op zich is het een hele positieve ontwikkeling. Is dat risico er nu ook niet? Als Frank de Boer een prachtige aanbieding krijgt voor Spanje, Engeland, Italië. Dan is die toch weg in no time? Nou ja, maar dat bedoel ik. Het is natuurlijk, je moet het zien als een arbeidsovereenkomst. Wat niet dus, uh, dus uh, geverifieerd is als, als zijnde één jaar of twee jaar. En dan gaan we verder kijken. Het is onbepaalde tijd. Maar dat betekent dus niet dat uh, aan de ene kant uh, er een bepaald moment kan komen dat Ajax zegt van joh, het wordt misschien tijd om naar wat anders uit te kijken. Of dat Frank zelf zegt van, uh, het ja. is voor mij tijd om een keer uh, ergens anders uh, uh, mijn vleugels uit te slaan. Dus. Ja, want... Maar het geeft een bepaalde in eerste instantie toch een bepaalde continuïteit aan de club. En nogmaals, ik, uh, ik vind het een uh, groots gebaar van, uh, van de leiding van Ajax. Omdat ze heel goed beseffen dat Frank dus uh, onder toch heel moeilijke omstandigheden twee jaar lang ja. het maximale uit de groep heeft gehaald. Ja. Nou uh, heeft u het ontzettend druk, meneer Benakker, dus uh, we laten u met rust. Maar ik wil nog wel even weten of er al gegadigd te zijn voor een nieuwe club voor u. Uh, ik, daar ben ik mee bezig, ja. Oh. En uh, met dit commentaar uh, daar hou ik het op. <lacht> nou, dan bellen we over een half <lacht> nog even of het rond is. <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht> Bedankt in Dankjewel. ieder geval. Succes. Okay. Dag. Leo Benakker was dat. We praten nog even door met voetbalverslaggever Willem Vissers van de Volkskrant. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Ja, we hadden het al even over hoe reëel zo'n contract nou is. Maar wat, wat, wat zijn, kun je nog meer voordelen opnoemen? Nou ja, het grootste voordeel blijft die, die continuïteit. Ik bedoel, dat, dat, dat als één club dat niet heeft gehad, het afgelopen decennium, was het Ajax. Waar het een, een gaan en komen van trainers was. En, en Frank de Boer heeft zelf ook, is er zelf ook wel een type voor. Ik bedoel, niet dat hij nou tot in oneindige dagen blijft. Maar Frank de Boer heeft zelf al regelmatig gezegd, van, nou, ik zou best wel de komende tien jaar trainer van de Ajax willen zijn. Dat is wel een paar keer zo uh, specifiek gevraagd. Dus hij is er ook het type voor. Je hebt natuurlijk trainers die, die heel erg ambitieus zijn. En die zeggen van, dat is hij ook wel. Maar die zeggen van, ja ik ga eerst twee jaar bij Ajax werken. En die dat plannen. En dan zou ik daarna wel drie jaar bij Barcelona willen werken. En ja. dan wel twee jaar bondscoach willen zijn. Dat heeft hij helemaal niet. Hij zou echt van die club Ajax een heel grote club willen maken. En terug willen brengen naar de Europese top. En, en uh, dat is dus één groot voordeel. En het, is een, het voorbeeld is natuurlijk in Engeland... waar dat met Ferguson en Wenger... Uh, die er al veel langer dan tien jaar zitten... Uh, ...vrij goed gaat. Het nadeel is natuurlijk dat als het echt een keer heel slecht gaat... ...dan, dan komt toch die trainer weer onder de nou rug te staan. Ja, dat zit ik wel te bedenken van dit klinkt allemaal prachtig... ...maar ze moeten zes keer op rij verliezen en we hebben een hele andere situatie te maken. Ja, dat is in het voetbal wel zo. Ja. Het is in Engeland misschien iets makkelijker op te lossen... ...omdat Ferguson en dat toch iets verder van het eerste team. Je hebt ook nog veel veldtrainers. Maar goed, als een club daar aan gewend is aan deze structuur... ...in Nederland is men daar niet aan gewend. Dat, zal ook wel, dan, dat, is, dat maakt het ook wat moeilijker. Als men gewend is aan deze structuur, dan mm -hmm. zal men het niet meer zo gauw... Om zijn ontslagroepen. Dat zal denk ik bij Frank de Boer toch niet gebeuren. Omdat hij oneindig veel krediet heeft bij Ajax op dit moment. Ja. Maar zit Ajax dan over... een nieuwe trend, denk jij? Nou ja, goed, het is tegenwoordig ook misschien het zou ook iets makkelijker kunnen. We hebben gezien dat trainerswissels lang niet altijd veel uithalen. We hebben McLaren gezien nu bij RC Twente. We hebben Hoelers gezien bij de Graafschap, de assistent die het overnam, we hebben Cocu gezien die het overnam van uh, Rutte, die uh, PSV voor de Champions League moest plaatsen. Dat is ook niet gelukt. Dus een trainerswissel is lang niet altijd zinvol. Het is ook een beetje opportunistisch. Kijk, als op een gegeven moment de, de supporters uh, de bus aanvallen, de spelersbus aanvallen en uh, mensen gaan bedreigen, dan is het bijna onvermijdelijk. Dat is tegenwoordig toch een beetje de terreur van het voetbal. Ja. Maar uh, anders in, in andere gevallen is het denk ik goed dat een trainer wat langer blijft zitten en dat hij de kans krijgt om de club naar zijn denkbeelden te hervormen. En daar is Frank de boer op dit moment mee bezig. Met dat op de achtergrond gesouffleerd door, uh, door Kruis. En ik denk dat het op dit moment heel goed gaat ja. en dat Ajax uh, op dit moment gewoon moet doorbouwen. En uh, dan kan misschien de club alweer aanpikken bij de Europese top. Nou, benieuwd wat hij gaat doen, want hij reageert nu nog terughoudend. Hè? Dat hij even wil kijken ook wat Wim Jonk en Dennis Bergkamp uh, daarvan vinden. Ja, dat technisch ja. hart is natuurlijk uh, belangrijk voor Ajax. En hij wil graag met diezelfde mensen doorwerken. En uh, het enige belangrijke is uh, dat Ajax was één grote chaos de afgelopen tien jaar. En dat daar nu eens een keer veranderingen komt, Ik denk dat dat het signaal is geweest wat de clubleiding heeft willen geven. Okay. Oh, we willen breken met het verleden. Het gaat nu goed en dat willen we een tijdje zo houden. Dankjewel, Willem Vissers, voetbalverslaggever bij De Volkskrant. De oude kerk in Amsterdam heeft een nieuwe directeur. De kerk staat midden op de wallen, komt uit het jaar 1300. En is daarmee ook meteen het oudste gebouw van de stad. Ooit gesticht door vissers die aan de Amstel werkten. Een half uur lang werd het bouw een halve half eeuw lang moet ik zeggen, werd het bouwwerk onderworpen aan allerlei reconstructies. Dat is klaar. Het is klaar voor een nieuwe toekomst. En dat is natuurlijk ook met de nieuwe directeur, Jacqueline Canjean. Goedemiddag. Goedemiddag hoe bevalt de eerste werkdag? Nou, dat uh, die vliegt voorbij. Ik uh, heb net een uh, enorme ronde gemaakt door de kerk en uh, allerlei geheime nissen en plekken gezien uh, die denk ik nog niet veel mensen gezien hebben. Dus een uh, hele span spannend begin. Beschrijf er eens in. Een. Nou, ik was uh, helemaal boven in een, uh, in, op een zoldertje waar allerlei mappen stonden uit uh, nou, 1954 zag ik. En uh, daar werden eigenlijk alle mappen bewaard, alle ordners met alle renovatietekeningen van de afgelopen jaren. Dat zijn dus 50 jaar geweest. En die stonden daar met een dikke laag stof uh, te wachten op, ja, wie weet. Kijk je nu ook heel anders dan? Want ik neem aan dat het niet de eerste keer is dat je nou de kerk komt. Dat je nu hele andere dingen ziet dan je bij vorige bezoek hebt gezien? Ja, je kijkt sowieso. Uh, uh, elke keer als ik binnenkom probeer ik weer een, uh, een bril van iemand anders op te zetten. Uh, maar ja, zo'n eerste dag uh, is natuurlijk wel heel erg belangrijk omdat je dan nog vrij objectief bent. En de eerste indruk is toch altijd uh, de allerbelangrijkste, want die zullen de meeste mensen van de kerk uh, krijgen. Ja, want voor de mensen die de kerk niet kennen, wat is het voor een kerk, de Oude Kerk? De Oude Kerk uh, is een uh, gotisch, gotische kerk midden op de Wallen. Uh, omgeven door een aantal huisjes. Dus uh, wat dat betreft uh, bouwkundig nogal ontrokken aan het oog. Maar eenmaal binnen, dan, uh, dan is het een, uh, een kerk zoals uh, vele anderen... met een uh, grote middenschip en een koor. En uh, hele grote uh, glas-en-loodramen... Uh, waar het, uh, het zonlicht, uh, toen ik er net was, uh, ruim door binnen viel. En hoe ziet dan, als je directeur wordt van een kerk... hoe ziet je kantoor er dan uit... Uh, dat is een, een, een mooi kantoor aan de zijkant. Uh, uh, ik kijk uit over het uh, Oude Kerksplein. Uh, ik zit zeg maar boven de ingang. Dus uh, ik kan precies uh, in de gaten houden of het uh, druk of niet druk is. Ook glas- en loodramen? Nee, nee, dat, dat zijn kleine, kleine glazen ramen. Ja. Nou gaat het natuurlijk om wat er in de toekomst allemaal voor plannen komen met de Oude Kerk. Wat, wat heeft u allemaal in gedachten? Nou, uh, de kerk uh, heeft natuurlijk een hele lange tijd... Uh, uh, is gerenoveerd geweest. Er is veel gebeurd en is nu helemaal klaar voor een, voor een nieuwe toekomst. Uh, hetgene wat ik eerst ga doen is heel goed kijken en luisteren uh, wat kan... en wat, uh, wat, de, wat de mogelijkheden zijn. En uh, ja, wat, er, uh, wat er aan kerk, zeg maar, uh, uh, aan, aan historie uh, uh, allemaal te zien moet uh, zijn. Tegelijkertijd vind ik dat het echt een hedendaagse plek moet, uh, moet gaan worden... die ook weer op de kaart van Amsterdam uh, terecht moet komen. Want wat ik merk, er komen 160.000 bezoekers per jaar. Dat zijn er heel veel. Maar dat zijn met name toeristen. En de, echte, de, de Amsterdammers of de Nederlanders... die eigenlijk relatief dicht in de buurt wonen van de kerk... die weten nee. de kerk eigenlijk niet meer te vinden. Maar hoe, hoe ga je dat creëren dan? Uh, nou... Er, er moeten wat meer uh, dingen gebeuren echt in eigen regie. Op dit moment wordt er veel uitbesteed. Hè. Op dit moment staat bijvoorbeeld uh, de World Press Foto tentoonstelling. Dat is een externe productie. Uh, dus de kerk zal, zal weer een eigen gezicht uh, moeten gaan kunnen laten zien. Ook en, op het gebied van kunst, fotografie? Uh, ja, ik denk, uh, ik denk juist uh, uh, dat dat een hele mooie invulling voor een kerk is. Uh, dat, natuurlijk het, uh, het erfgoed is eigenlijk de collectie, die staat er. Uh, maar ja, zie daar inderdaad maar een, uh, een actueel uh, uh, gezicht aan te geven. Dat is, kunst is daar natuurlijk bij uitstek uh, heel erg uh, toe in staat. Alleen als dat te modern is, dan kan dat natuurlijk weer clashen met uh, de, de waarde van de kerk. Ja, dat, nou ja, er wordt inderdaad gewoon uh, uh, elke zondag uh, nog gekerkt. En, uh, en er zijn natuurlijk... Uh, Absoluut zaken waar je, waar je rekening mee moet houden. Dus het wordt geen naakt, geen opzene dingen. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dan ga ik allemaal komende uh, dagen en weken ga ik daar eens uh, goed naar luisteren. Naar, uh, naar de geluiden om mij heen. En vervolgens uh, dit najaar met een uh, goed nieuw plan komen en een nieuwe visie. Uh, en ik denk, uh, het mag best een beetje schuren, mag het best. Ik denk dat, dat, uh, maar ja, heel dat goed is dan is. wel de manier om juist de aandacht te trekken, natuurlijk. Ja, en ook om discussie uh, los te krijgen. En ik denk dat het, uh, dat het daar eigenlijk van oudsher altijd in een kerk ook om gegaan is. Hè. Om het gesprek, om uh, de discussie. Het werd vroeger zelfs handel gedreven in de kerk. Uh, het was gewoon bijna een soort marktplaats. Uh, dus zo'n soort levendige uh, ontmoetingsplein eigenlijk... Ja, zo, zou, zo, zo ziet wat mij betreft de kerk in de ja. toekomst er wel uit. En qua subsidie nog even. Want uh, nou, we zitten natuurlijk met een demissionair kabinet... maar de kunst uh, heeft het uh, al flink moeten bezuren. Krijgt u nog wel subsidie? Uh... Dat denk ik wel, ja, je Dat weet, je weet wel. het natuurlijk helemaal nooit, nee. maar ik ben er altijd wel heel erg positief over. Zeker omdat de kerk uh, al jarenlang in staat is om, um, om zichzelf uh, overeind te houden. Al die renovaties die heeft de, de kerk ook op eigen kracht uh, gedaan. Het is een stichting, dus het is geen gemeentelijke instelling. Ja. Dus uh, ik denk uh, nou ja, dat de afgelopen jaren de kerk heeft laten zien dat ze uh, heel erg goed in staat is om uh, voor zichzelf te zorgen. En nu de slag, de inhoudelijke slag, uh, naar het publiek toe. Uh, nou, daar, daar is wel wat steun uh, voor nodig. Maar ik denk dat we, dat we wel. Uh... Uit een, uit een goed verleden komen wat dat betreft. Daar gaat u de plannen voor schrijven. En dan uh, zien wij of hij u de publiciteit daarmee had. We dat lijkt me heel mooi. Dank u wel, Jacqueline Cranjean, De directeur, dus kerstverse directeur van De Oude Kerk in Amsterdam. Dank u wel. De Werkweek. Deze week met... Jeroen van de Boom. En ik ben Frans zanger... En ik doe deze week Toppers in Concert 2012 met mijn vrienden. En daar heb ik heel veel zin in. Ja, en om lichamelijk helemaal fit te zijn... voor de eerste Toppers-show van aanstaande donderdag... traint Jeroen van den Boom vanochtend vroeg thuis... met zijn personal trainer Rick. Drie, vier, vijf, zes, zes. Even, acht, negen, ja, tien. Nou, ik probeer drie keer. En... Um, waarmee we ook de concentratie voorlopig nu even wel ook op de cardio uh, leggen. Zodat we dus wel uh, ja, ook genoeg energie over hebben... om na drie uur ook nog te, te springen en te dansen. Want dat, dat, dat, dat wordt vaak... Ik hoor dat ik een beetje heig, want ik heb <laughs> heel zwaar uh, ge, ge, ge, ge, ge, getraind met, met, met gewichten. Maar je moet het vooral volhouden. En als wij zelf concerten doen, is het meestal anderhalf uur... of twee uur, of de half uurtjes... Maar toppers is gewoon echt van is gewoon drie uur lang. En drie uur lang ook in je, hoe moet ik het zeggen, in je, ja, in je energielevel blijven zitten. Dus wij moeten gewoon dit doen. Anders is het gewoon niet te doen. We gaan nog een stetje verder. Nog één keer verder. Ja. Dan kijk wel een beetje uit dat ik wel een beetje nog mijn uh, buik kan gebruiken van de week. Ja. De grote bedoeling is natuurlijk dat ik natuurlijk slanker en strakker ben als Joling en Vroger. Dat ja, ben je op voorhand toch al. Ja, maar dat, dat moeten we wel nog even volhouden, want ik zag dat die gasten die gaan heel hard. René is elf kilo kwaad. Ja, maar die treedt gewoon twee keer per dag, hoorde ik. Met jullie. Ja. <laughs> dus daar wou ik nog even over hebben met je. Tien keer denk één keer zet wat prik op. Oké. Okay. Blaas uit. En uh. één. Twee. En je merkt gewoon wel dat je er gewoon... Je moet het gewoon doen. Maar of je nou uh, bouwvakker bent, zanger of administratief medewerker of in de IT zit of... Ja, je werkt bij de radio of televisie, je zal het moeten doen. Je zal je lichaam moeten, moeten onderhouden. Want ik wil, als ik met je omheen kijk van vroeger ook scholieren, scholieren mensen op, ja, vaders op school, dan denk ik bij heel veel vaders, dat mag ook wel een paar kilo af. Ik denk dat heel veel mensen echt 10, 15 kilo te zwaar zijn. En dat vind ik gewoon jammer. Oké, okay, rustig achterover, tien keer. Blaas rustig uit. Ja. En één. Nee. Twee, drie. En nog eentje. En 11, rustig los, even ontspannen. Het is ook zo dat ik, uh, ik heb altijd heel veel last van mijn rug gehad. En ik kan wat dat betreft echt iedereen die zit te luisteren aanraden om, uh, om je er niet bij neer te leggen. Maar om gewoon uh, door te sporten. Wel onder begeleiding. Maar dat is toch echt de enige manier om, uh, om van klachten af te kunnen komen. Gewoon doen. Ook heb je een dag, uh, weet je wel, dan toch proberen om de boel weer een beetje recht te trekken. Het moet ook een beetje in je aard zitten, hè? dat je niet... Dat, je, dat, je, ah, dat is mijn probleem, dat ik te, soms te veel energie heb. Vier, ietsje dieper. Vijf, zes. Succes van de toppers is uh, in de beginjaren dat uh, uh, René het eerst in zijn eentje deed... en dacht van, nou, dat kan misschien een groot concept worden... om de mensen in de zaal... Het, gewoon, het, is namelijk, het concept is zingen, meezingen met de tekst. Het is een grote karaoke-show. Zorg dat je herkenbare iets doet... Wij noemen ons niet de toppers. De toppers. Dat is helemaal niet. Ik denk je dat René, Gerard of ik ooit ons zeggen: wij zijn toppers? Dat is nooit zo roepen. Toppers in concert betekent liedjes die mensen allemaal kennen. Snap je dat? Dat zijn toppers. Dat is de originele naam van toppers. Alleen het werd de toppers. Maar het is toppers in concert. Ik bedoel, ik weet donderdag, vrijdag, zaterdag. Als je naar Amsterdam rijdt, staan er en files. Staan iedereen, uh, zie je in de auto in witte of goud. Of wit met blauw, wit met zilver. Dat is natuurlijk voor ons ook lachen. Want dat is pas sinds vier jaar niet dat ik er dan bijgekomen ben. Maar we hebben, het, we hebben het wel ook. Toen hebben we ge, gehusteld. Nou ja, zo moet je continu met het te werken. 150 mensen aan het concept. En op de dag zelf, geloof ik, zo'n 1500 mensen. Dus je kan niet soms zeggen, maar, is dit misschien het laatste jaar? Of is het uit, zolang je nog steeds drie keer 68.000 mensen in de arena krijgt... kan je niet spreken van, we doen het volgend jaar maar niet. Want dat betekent dat we leveranciers teleurstellen. Als stellen. Dus die denken, nou, in maand mei hebben we de toppers. Maar ook het publiek, de mensen die er jaren naar uitkijken. Ja, het is, het is een heel apart concept. We verkopen 180.000 DVD's in een markt die gewoon op zijn hol ligt. Al, we staan geloof ik al, al, al, al 16 weken in de top drie met DVD-verkoop. Dat is heel waar. We nog de hele week Jeroen van der Boom. En als u terug wilt luisteren de werkweek... ga dan even naar lunchncrwnl slash werkweek. De reportage werd vandaag gemaakt door Ingrid Koning. Straks, na half twee, dan hebben we het in stand.nl over het asielbeleid. Lokale CDA'ers hebben een oproep gedaan aan de Tweede Kamer in het CDA... om over te gaan op een humanere behandeling van met name asielkinderen... die hier zijn geboren en getogen. En dus een eind te maken aan de onzekerheid of zij mogen blijven. De stelling straks, het asielbeleid moet humaner, daar kunt u op reageren. Eerst krijgt u het laatste nieuws van Dorot Megens. Radio 1, het NOS Journaal. In Amsterdam zijn vannacht 38 krakers gearresteerd. Zo'n 50 en 60 krakers hadden zich verzameld bij een leegstaand pand in Amsterdam-Oost. Toen de politie arriveerde, bleek dat het pand nog niet was gekraakt. Vervolgens ontstond er een gevecht tussen krakers en politie, waarbij die 38 zijn opgepakt. Rond de middag zaten ze nog allemaal vast. Een Belgische man en een vrouw die hun pasgeboren kind vier jaar geleden verkochten aan een Nederlands echtpaar... zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar. Ook moeten ze het kind 7500 euro betalen. Precies het bedrag dat ze voor hem kregen. En een boete van 550 euro. Ruim 10.000 kijkers van het VPRO-programma De Slag om Nederland... hebben de lelijkste plek van Nederland gekozen. Dat is geworden winkelcentrum Stokhorst in Enschede. Drie plekken waren in de laatste stemronde genomineerd. Op de tweede plaats eindigde de Brinkman-passage in Haarlem... en het stationsgebied Soetermeer werd derde. De complete uitslag is vanavond te zien in het programma... De Slag om Nederland op Nederland 2. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie vielen na een ongeluk op de A2... van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Kerensheide. Vijf kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Guilaine Plag. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Het asielbeleid van Gert Leers, de demissionair minister van Immigratie en Asiel... is niet humaan genoeg. Dat vinden 81 lokale CDA-fracties. Ze schreven een brief aan Leers en aan alle leden van de CDA-kamerfractie. Ze willen dat het CDA bij de volgende keer dat het asielbeleid wordt besproken... voor de zogeheten wortelingswet stemt. Dan mogen asielzoekers die al heel lang in procedures zitten... in Nederland blijven. Minister Leers is er tegen. Hij denkt dat mensen dan langer doorprocederen om kans te maken om te blijven. Heeft hij een punt of niet, gaan we over praten met Charles Klaasens, fractievoorzitter van CDA in Heerlen en initiatiefnemer van de hele brief... Meneer Klaassen, welkom. Goedendag, mevrouw Plag. Om te beginnen drie keuzes voor u, te beantwoorden met ja of nee. De PVV dwong Gert Leers om veel te streng te zijn tegen asielzoekers. Ja of nee? Ja. Ik laat mijn keuze voor de nieuwe lijsttrekker van het CDA... afhangen van hun reactie op de brief die ik heb opgesteld. Ja of nee? Nee. Ik vond Gert Leers een betere burgemeester dan minister. Ja of nee? Ja. De stelling waar u thuis op kunt reageren is het asielbeleid moet humaner...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 Nou, we hebben die brief geschreven als een oproep aan collega-fracties, CDA-fracties in het land, om de uitspraak van het CDA-congres uit oktober 2011, de zogenaamde resolutie Drenthe, om te komen tot een humaner asielbeleid concreet in te kunnen vullen. En dat komt er dan concreet op neer? Wat wil u anders? De nou, concreet komt het erop neer dat we humaner beleid willen. En dat houdt in dat wij vinden dat de mensen waar het beleid over zou moeten gaan... snel meer duidelijkheid moeten hebben, meer helderheid. Dat we minder lang in procedures blijven hangen. En dat er gewoon op een humane wijze beleid wordt gemaakt... waardoor mensen snel weten waar ze aan toe zijn... en op welke manier ze in dit land wel of niet kunnen blijven. Dat is op zich precies wat minister Leers ook heeft beloofd dat hij gaat doen. Dat heeft hij ook beloofd. Uh, uit Den Haag krijgen wij ook signalen dat uh, de minister daar heel erg druk mee bezig is om dat beleid uh, tot stand te brengen. Alleen uh, vanaf oktober tot nu hebben we daar in uh, concrete zin nog niet veel, ja eigenlijk nog niks van, uh, tot stand zien komen. En uh, we hebben gehoopt met het uh, nemen van dit initiatief dat we toch ook een stukje uh, druk op kunnen voeren, zodanig dat uh, ook het CDA klare wijn gaat schenken, de minister klare wijn gaat schenken, maar vooral ook onze eigen fractie laat zien waar wij voor staan en uh, in, in dit beleid. Waarom komt u er nu juist mee? Nou, ik heb hier niet om gevraagd om er nu mee te komen. Het is eigenlijk, uh, we zijn uh, onze actie gestart... nog voordat het kabinet gevallen was. Uh, met name om uh, onze Tweede Kamerfractie ertoe te bewegen om uh, de... de uh, de initiatief waar de uh, ChristenUnie-Partij van de Arbeid uh, positief te gaan ondersteunen. Dat is die wortelingswet hè, waar ik het net over had. Dat is, ja, dat is die wortelingswet. Uh, daar zijn we dus een week of vijf, zes geleden mee begonnen. Uh, we hebben dat uh, als een interne uh, toetsing willen doen bij alle CDA-fracties in het land om te kijken hoe dat leefde. Nou heeft onze initiatiefnemer, de heer Reinders, die heeft, uh, is een vrijwilliger uh, die voor het CDA hele de actie uh, eigenlijk in concrete zin uitgevoerd heeft. Die heeft daar ontzettend veel werk voor gedaan. Die heeft vorige week contact gehad met de journalist van Trouw die het artikel heeft geschreven. En nou, in één uh, keer lag het op straat. Nou nee, over een ander onderwerp hadden die het. aan in, uh, in, in de zijlijn werd ook over, uh, over de brief gesproken. Ja, het is een brief die door het hele land al gegaan is. Dus ergens wordt die toch vanzelf wel een keer bekend. Mm -hmm. En uh, die journalist vroeg of hij daar wat mee mocht. Of dat hij er niks mee moest doen. Ja, en Toen hebben wij ook gezegd van ja, de brief is er toch. Uh, wij hebben niks te verbergen. Uh, maak het maar publiek. En ja, dus toen stond vanmorgen het artikel ja. in de krant. Overigens heel netjes door uh, de journalist ook uh, vooraf aan ons voorgelegd. En dat leidt dus tot 81 uh, fracties van het lokale CDA in ieder geval die het steunen. Dat klinkt aardig, maar goed. Dat het is een kracht van alle fracties in het land. Dus het is lang geen meerderheid. Nee, dat is lang geen meerderheid, maar het is denk ik wel een heel helder signaal. 51 fracties hebben ook aangegeven het initiatief niet te ondersteunen. En dat had met name te maken vanwege het feit dat die fracties vinden dat wij als lokale afdelingen niet in landelijk beleid moeten treden. Ik begrijp dat argument van één kant. Aan de andere kant vind ik het niet voldoende steekhoudend. Omdat wij eh, op lokaal niveau eh, in het hele land juist met de praktijkgevallen te maken hebben. Eh, die mensen die wonen niet in het Tweede Kamergebouw. Maar die wonen allemaal, eh, net zoals u eh, en ik, in een dorp of op het platteland of in een stad. En we hebben dus met dus niveau... lokale politiek te maken. Ja, en dan ja. vind ik ook dat we daar een cda wat over moeten vinden. En ik ben ook blij dat er 81 fracties uh, gereageerd hebben in positieve zin. Ik ben ook blij met de reacties van de 51 die nee hebben gezegd. Want uh, die hebben in ieder geval allemaal gereageerd. De andere fracties die niet gereageerd hebben, ja, die roep ik eigenlijk op uh, alsnog een reactie te geven uh, in die zin dat we op die manier... in ieder geval uh, iets voor de betrokken ja. doelgroep kunnen betekenen. Dan pakken we even wat landelijke reacties. We hebben in ieder geval contact gehad met Raymond Knops... Hè, de CDA in de Tweede Kamer die uh, het in zijn portefeuille heeft. Hij zegt dat die ja. wortelingswet, hè, waar we het net over hadden... eigenlijk een generaal soort generaal pardon is. Ja, en daar is het CDA gewoon al heel lang op tegen. Dus hoeveel kans uit je dan met die brief? Nou, hoeveel kans maak je met de brief? Laat ik het zo zeggen. Als, eh, dat, dat, dat mag de reactie van de CDA-fractie zijn. Eh, vind ik eh, op, op zich eh, misschien zelfs een, consistent, eh, een consistente reactie. Maar dat neemt niet weg dat je er dan als fractie voor moet zorgen dat je dan met een alternatief komt. waardoor je wel voor die mensen op de baas gaat. En mij gaat het er uiteindelijk om. Dat er goed beleid komt, dat er humaan beleid komt, dat die mensen weten waar ze aan toe zijn. En of dat gebeurt dadelijk via het wetsvoorstel. Als minister Leers met voorstellen komt die nog veel beter zijn, dan krijgt hij direct mijn, mijn zegen. En dan ben ik daar heel erg blij mee. Maar het gaat om helderheid en duidelijkheid. Ja. En dat is waar het CDA ook voor moet staan. Maar ja, de minister uh, die heeft wel laten weten: van ja, ik, ik wil dit helemaal niet hier sowieso niet aan beginnen. Want asielzoekers gaan dan alleen maar moedwillig uh, doorprocederen en doorprocederen om in aanmerking te komen voor die wortelingswet, als ze langer dan ja. acht jaar zijn. En dan mogen ze blijven. Ja, maar daar, daar komen we gelijk op het punt uit. Op het moment dat wij met elkaar in dit land die procedures maar procedures laten zijn. En alleen nog maar de, de advocaten geld laten verdienen aan dit soort procedures. Laten we nou gelijk aan de voorkant helderheid scheppen. Stel een termijn van een aantal maanden waarin mensen helderheid moeten hebben. En niet dat we van voor naar achter steeds meer uh, lage uh, rechtspraak in gaan bouwen voordat er duidelijkheid is. D dat, dat moet er gewoon voor gezorgd worden dat dat veel sneller en veel eerlijker geregeld wordt. Ja. We houden de mensen toch gewoon simpelweg aan het lijntje. En die strohalm die ze dan pakken... om iedere keer maar weer een procedure verder te gaan... ik begrijp dat. Als, je, als de nood hoog is, hoog is, doe je dat... En dan moet je er als overheid voor zorgen dat je daar veel sneller in bent. Dat je daar veel eh, acuter mee omgaat. Maar het lijkt erop alsof u weinig gehoor gaat vinden. In ieder geval bij de fractie, bij monden van Knops niet. Minister Leers niet. We hebben van Haarsma Buma hebben we vanochtend een van de kandidaten voor de lijsttrekker... wel horen reageren. Die zegt, uh, nee hoor, steun ik ook niet. Nou ja, dat mag. Die mogen ook allemaal hun mening hebben. Het neemt niet weg dat wij ook nog een partijcongres krijgen. We moeten ook nog een, een lijsttrekker kiezen. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd wat alle, onze kandidaat-lijsttrekkers van dit verhaal vinden. En als ze niet voor die wortelingswet zijn, dan wil ik van die mensen weten... en ook van mijn eigen partij in Den Haag. Wat willen wij dan wel om ervoor te zorgen dat de resolutie Drenthe... nogmaals, partijcongres 29 oktober 2011... dat die op een juiste manier wordt ingevuld? Namelijk dat humanere op... beleid? Ja, ja. ja. ja. Nou, we hebben, we en juist, en daar, is, echt... daar is het nog steeds stil bij het CDA. En ik ben ervan overtuigd dat op de achtergrond heel hard gewerkt wordt. Ik heb ook alle vertrouwen in minister Leers. Maar ik ben wel langzaamaan beetje op beetje geworden. Ja, nou ja, ik vind het een goede eigenschap, een beetje ongeduldig zijn. Uh, af en toe moet je ook geduld op kunnen brengen. Maar uh, we hebben het over uh, eind oktober 2011. We zijn nu al uh, toe aan nieuwe verkiezingen. En uh, er moeten nieuwe verkiezingsprogramma's komen. Uh, het CDA heeft ontzettend veel negativiteit over zich heen gehad. Uh, ook op dit beleidsterrein ja. laten we daar nou in Den Haag eenheid uitstralen en zorgen dat er goed beleid komt. En nu zegt meneer Klaassens, uh, ik ben ook benieuwd wat de kandidaat lijsttrekkers ervan vinden. De lokale afdeling Purmerend heeft zich niet aangesloten bij u. We hebben Mona Keizer gevraagd uh, wat zij ervan vindt. En via haar woordvoerder heeft ze laten weten dat zij het onderwerp op dit moment niet handig vindt. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik niet zo interessant of de lijsttrekker het handig vindt of niet handig Nou, vindt. Uh, u zegt, ik, ik wil nou, als partij, moet er een heldere koers worden gevaren. De eerste lijsttrekker ja, nou, ja. zegt dat, dat vind ik nu niet zo handig om me daarover uit te laten. Nou, ik vind het juist wel handig, want dan kun je als CDA wel aangeven waar je staat. En, uh, ja, juist niet, dat, want we horen er niet. Ja, nou, dan, dan zal ze dat misschien wel moeten doen. En uh, misschien als ze dat op een hele heldere manier doet... weten ook eventuele uh, kiezers uh, van Mona Keizer, of ze voor of tegen haar moeten staan. Ja, maar dat doet ze dus juist niet. Dat is toch niet prettig voor u? U moet ook straks gaan stemmen. Dan wilt u toch weten nou, waar die kandidaat dat, aan toe zijn? Dat kan, maar dat kan mij dan toch ook, uh, ook sterken in, uh, in de keuze die ik ga maken. Misschien ja. als dat het geval is en ik geen genuanceerd antwoord van uh, lijsttrekker Keizer krijg... Uh, moet misschien mijn conclusie zijn dat ik voor de achttiende, als ik moet stemmen uh, voor de eerste ronde... niet op mevrouw Keizer moet stemmen. Nee. Dus ik vroeg u helemaal aan het begin van ik laat mijn keuze uh, afhangen van. Dus toen zei u nee, maar dat zou dus wel eens zo kunnen zijn als er echt geen heldere antwoorden gaan komen. Dat is afhankelijk van, uh, van zes reacties natuurlijk. Kijk, als alle zes reacties uh, allemaal tegen zijn, uh, ik, ik wil ook weten waarom mensen tegen zijn, uh, dan, dan kan ik een uh, wel overwogen afweging maken. Ja. Nog iets over dat humanere beleid, de term humaan beleid. Uh, bent u niet bang dat op het moment dat het in het buitenland weer bekend wordt dat wij in Nederland humaan beleid hebben, dat de grenzen weer volstromen, dat er weer een hoop mensen hier naartoe gaan komen? Nou, dat is wat ik ook al aan heb gegeven. Als een humaan beleid kan ook betekenen dat mensen op het moment dat ze aan de, aan de voordeur in Nederland staan... Uh, en uh, aan een aantal uh, uh, zaken moeten voldoen. Als ze daar niet aan voldoen, uh, kan humaan ook zijn dat ze heel snel teruggestuurd worden. Maar weten ze dat? Ja. Humaan klinkt natuurlijk heel hoopvolgevend. Ja, nee, dan gaan we het over de, over de, over de naamgeving hebben. Uh, Menslievender beleid, uh, zegt u maar hoe we het anders moeten noemen. Het gaat mij in essentie er gewoon om dat mensen geholpen worden... en mensen niet aan het lijntje gehouden worden. Want op zich, en dat is, on, dat is onze taak ook als christendemocraat. De laatste jaren is het al veel scherper geworden. Het is, het is denk ik redelijk scherp geworden. En er wordt ook wel stevig beleid uitgevoerd. En het kan denk ik gewoon nog beter. En het moet gewoon helderder. Okay, er is bijna ruim 1400 keer gestemd op de stelling... het asielbeleid moet humaner. 53 tot nu toe is het oneens met die stelling. 47 is het er mee eens. Meneer Klaassens, we gaan luisteren naar wat meningen van de luisteraars. Die kunnen bellen op 0800 1101. Goedemiddag, ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw de Jong. Hallo. Hallo. Ik ben het oneens met de stelling. Ik vind dat wij een heel humaan beleid uh, voeren. Een veelste humaan beleid. Want men kan Nederland binnenkomen. Men wordt opgevangen in asielzoekencentra. Krijgt uh, voeding, eten, uh, krijgt voeding, kleding. Nou, noem het maar op. Ze krijgen zelfs een, een uh, appartementje als het ware. Een kamer toegewezen en alles. Dus ik vind dat het beleid humaan genoeg. Maar wat ik wel vind is dat de... Regering een beter beleid moet gaan voeren, ook een sneller beleid moet gaan voeren. Dus men moet zeggen van nou, maximaal een jaar. En al die eindeloze procedures die er achteraan geplakt zijn, die moeten er af. Er moet gewoon één procedure komen. En aan het einde van die procedure is het duidelijk of men hier ja. mag blijven of men niet mag blijven. Mag men niet blijven, moet men uitgezonden worden, teruggezonden worden naar het land van herkomst. En dan niet zoals ik... nu in Ter Apel gaat, maar ook gewoon gelijk weg? Ook gelijk weg. Ik vind niet dat men moet blijven. En wat ik heel erg inhumaan vind, als we het dan toch over het woordje humaan hebben. Wat ik inhumaan vind, is dat die mensen dus hier komen, hier vervolgens een gezin gaan stichten. Wat dus binnen de kortste keren en dat zijn echt cijfers van, dat gaat gebeuren. Mm. En dan zeggen van, het is inhumaan om ons terug te sturen. Ja. Die kinderen zijn hier geboren en noem maar op. Okay. Nee, als men nog niet zeker is van het feit dat men hier kan blijven, moet men niet aan een gezin beginnen. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, ik sta van Nijverdal. Hallo. Uh, hoe je het ook wil noemen, het probleem is: men denkt in de politiek vooral men denkt dat het allemaal maakbaar is. En het is namelijk niet maakbaar, want je kunt wel een verzoek indienen bij de regering van weet ik wat voor land van de gegevens van die persoon. Maar als je die gegevens niet krijgt, ja, dan kun je niks beginnen. Ja. Maar dan reageerend op de stelling: hoe staat u daar dan in, eens of oneens? Uh, het, het, het asielbeleid moet humaner? Het, het moet humaner. Je moet veel meer kijken naar de mens zelf, waar het om gaat. Okay. En als je geen commentaar van de regering van het land van herkomst krijgt, of dat het land van herkomst niet bekend is, of wat dan ook, dat het onduidelijk is, omdat de regering zegt, ja, maar die persoon die is hier nooit geboren. Ja, dan kun je niks anders doen dan die persoon in Nederland laten. Oké, okay. dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag. U mag het ja. zeggen? Ik ben het ook oneens met de stelling. Kijk, er is totaal geen onduidelijkheid, maar men haalt een paar dingen door elkaar. Deze mensen die weten het heel goed als ze hier komen, als ze hier niet terecht kunnen. Alleen krijgen ze dan een antwoord wat ze liever niet willen horen. En dan is er altijd natuurlijk weer een mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. En daardoor zijn ze zo lang hier. Ja, maar als het om kinderen gaat, vindt u het dan een ander verhaal? Nee, vind ik ook geen ander verhaal. Want ik net precies hetzelfde wat die mevrouw net zei. Kijk, die kinderen die komen of die, komen, die worden hier verwekt. Terwijl dat ze nog niet eens weten dat ze hier mogen blijven. Maar als we nou eens om willen draaien... dan wil dus zeggen, er komen asielzoekers hier... die gaan kinderen verwekken... dan zeggen we tegen dat kind dat kind mag blijven... en, en dan krijg je weer, een, ja, maar nou mag het kind blijven... en de ouders dan. Ja. Okay. En dan. dan blijft het hele gezin weer hier. Duidelijk. Dan we weer terug bij af. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met Henk Dijkstra uit Bovensmilde. Ik vind dat het menselijke erg uit het oog wordt verloren. Die asielzoekers komen hier niet naartoe... Om kinderen te verwekken. Ze komen hier naartoe om een beter leven te hebben. En als ons beleid niet in staat is om die mensen in korte tijd, net zoals die mevrouw zei, binnen een jaar terug te sturen. Dan moet je natuurlijk humaan zijn. Je kunt die kinderen niet uh, zo behandelen alsof zij de schuld zijn van ons beleid. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Gegaan, goedemiddag. Hallo. Ja, Ik sluit me helemaal aan bij spreker 1 en 3. Dat, die kwamen reëel over. Ik, uh, ik denk dat sommige CDA-leden last hebben van het PVV-gijzelingssyndroom... En, en daardoor uh, nu wat, wat, wat vreemde taal gaan uitslaan. Ik, ik, ik blader het heel anders. Maar dan, ik dan krijg je, je toch juist uh, sympathie voor je gijzelaar of niet? Nou... In dit geval niet. Het woord asielzoeker vind ik moet vervangen worden door gewoon door emigranten. En dat is, want dat, dat, er is niets meer met asiel te maken, namelijk. Dat is het ene punt. En daaruit volgend zou ik willen zeggen: zeg dat vluchtelingenverdrag op. Want dat zit vol met voudige gevoelige clausules. Waardoor die hele positie zoals we het nu nu hebben ontstaan is. Je kunt dat doen. Hè. Er is gewoon een brief naar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En opzeggen. En dat zal misschien even wat moeilijk uh, gedrag geven. In, of tenminste moeilijk uh, van de rest van de wereld. Maar dat komen we wel overheen. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Hallo? Het stort iets te veel. Goedemiddag, stand.nl. Ja? U mag het zeggen. Oh, nou, het is namelijk zo. Als die, die asielzoekers allemaal een advocaat geeft die betalen moet... Dan is zal het zou het van anders wezen. Een gewone burger die als die een, een, een, een, nou ja. een rechtszaak aan zijn broek krijgt? Juist. Dan moet je zelf een advocaat betalen. Al is het dat je huis op moet eten. Maar hun krijgen allemaal een Prodeo-advocaat. En die advocaten die vinden het prachtig. En die, die procedure ja. maar raakt. Ze moeten die advocaten over de grens zetten. Maar de stelling was het asielbeleid moet humaner. En daar bent u het al mee oneens, heb ik het vroegen. Oneens. Duidelijk. ik ja, bedoel maar, iedereen komt er naar hier een handje op houden en, en de gewone burger, die kan ervoor betalen. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Gaat we gang. Ja, ik, ben ik aan de beurt. Jazeker. Ja, het uh, beleid mag wel humaner, maar ook veel strenger. Procedures moeten veel korter, niet te langer dan een jaar. En de mensen die hier komen, die moeten niet uh, constant proberen... om zo snel mogelijk een groot kindertal te krijgen, omdat dat beter helpt om een prijsvergunning uh, te krijgen. U heeft ook het idee uh, dat het dat is gebeurt. Het is meer zoals uh, als we ons door de rijstelbreiberg hebben gegeten... zoals wij vroeger als kind dat verhaaltje kenden... dan komen daarna de gebraden kippetjes. Ja, ja. Het is, ik, ik ben uh, 80 jaar geweest, geweest... en wij hebben verschrikkelijk hard moeten buffelen... voor heel weinig geld. We zijn nu een uh, van de welvarendste landen van de wereld. Maar het, het moet niet zo zijn dat dan andere, andere immigranten ons land mee okay. gaan eten... waar wij voor moeten zorgen. Dat, dat kan gewoon niet. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met Blitse Rotterdam. Hallo. Uh, de stelling is het, uh, het asielbeleid moet humaner. Maar dat betekent dus, uh, dat zit in de stelling opgesloten... dat het asielbeleid al humaan is. Uh, Daarom vind ik het een beetje raar gestelling. Want u vindt het nu nog helemaal niet humaan? Nou, ik vind het wel humaan. En ik vind alleen mensen die hier mogen komen als ze werkelijk uh, gelevenschaf waren voor die mensen dreigt... dat ze dan een voorlopige verblijfsvergunning krijgen en uiteindelijk toch ook weer terug moeten... zodra het weer de situatie in hun eigen land weer dusdanig is dat ze weer naar huis kunnen. Dus het kan wat en er is strikter. Nog, er is nog een ander probleem. Wij leiden in Nederland aan een ernstige mate van overbevolking. Dus we hebben absoluut geen immigratieland. Dus we moeten zorgen dat hier zo min mogelijk mensen naar binnen komen... om Nederland nog enigszins leefbaar te houden. Maar zijn we de laatste jaren toch goed mee bezig geweest? Gelukkig wel, ja. En wat dat betreft is uh, meneer Leers... Uh, Goed bezig. Ik verwijs trouwens uw gast graag naar het werk van Paul Gerbrands. Dat is de voorzitter van de Club van 10 Miljoen. Die ook waarschuwt. Uh, hij heeft een boek geschreven trouwens, ja. dat heet Gebrek aan Schaarste. Uh, het wordt vaker genoemd, ook u wel. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, Harry Wesseling, voormalig kandidaat lijsttrekker voor het CDA. Net als ook die andere vijf, want er blijft er maar één over. U komt gewoon elke week even in de uitzendingen. Als de nood het hoogst is, is Harry nabij. Moet u luisteren. ik heb er verstand van. Ik ben juridisch onderlegd en ik ben een ervaringsdeskundige. Ik had in mijn eigen toeristische bedrijf een half jaar lang. ...lang 40 asielzoekers van all over de wereld. Deze wortelingswet lijkt ook nergens naar... ...heeft niks met humaan te maken. Humaan is zo snel mogelijk een definitieve beslissing. Sommigen hebben het over een jaar. En hier in die wortelingswet gaat het nog weer over acht, acht jaar. jaar. Ja. Het is niet menselijk okay. om mensen zoveel jaar in onzekerheid te laten. Dat is absoluut niet humaan, humaan. En ik ben humaan en sociaal binnen een jaar een beslissing. Punt één in menselijke opzicht. Ja, nee, we gaan een, een, een, u gaat niet de hele re retoriek mogen uh, uitspreken. Ik, dank u wel, meneer Wesseling. We spreken okay. u volgende week weer waarschijnlijk. Tot zover de reacties. Ja, u kunt zeggen wat u wil, meneer Klaas. Maar dit, hij zit niet meer bij de laatste in de running natuurlijk voor het lijsttrekkerschap. Maar dit is wel duidelijkheid wat een voormalig kandidaat in ieder geval geeft, toch? Zoals we dat ook van hem gewaand zijn. Ja, op, de op de congressen doet hij dat ook altijd zo mooi. Dus, uh, Als de rest dat ook nou, doet? Ik, nou, maar ik hoor in alle reacties eigenlijk naar voren komen... dat we het voornamelijk hebben over de procedures... hoe het hier in Nederland georganiseerd is. En dat het, is, dat het sneller dat moet, moet hè? Dat het sneller moet. Dat ik denk dat we het daar allemaal met, daar zijn allemaal ja. met elkaar over eens zijn. Ik heb in de brief, uh, en voor de mensen die dat uh, willen lezen... Uh, die kunnen die brief ook uh, via de media uh, tevoorschijn toveren... ook aangegeven dat de huidige initiatiefwet die voorligt ook heel veel haken en ogen heeft. Daarom heb ik aan het begin uh, van het verhaal, uh, toen u mij interviewde... ook aangegeven dat als de minister uh, nog met beter beleid komt... dan uh, de initiatiefwet, mag het wat mij betreft ja. ook best... Ja, want dat blijft wel de angst, hè? Dat er toch gezinnen hier naartoe komen en maar snel een gezin gaan stichten en met opzet daarom hier naartoe komen? Ja, maar je komt toch niet voor je plezier hier naartoe. Toch... <lacht> ja, juist dat als je Nederland, als iemand ja, in nee, Nederland. Ja, nee, nee. Je verlaat je land toch niet zomaar omdat nee. je denkt: van: uh, in, in Nederland is het allemaal koek en ei en uh, daar krijg ik alles. Daar laat je je, laat je, je moederland niet voor achter. Oké. Okay. Het is duidelijk uh, hoe u erin staat. Ik dank u wel voor uw toelichting en medewerking. <lacht> Charles CDA-fractievoorzitter in Heerlen. De stelling, het asielbeleid moet humaner. Uh, ruim 1600 keer gestemd, 53 krappe meerderheid, dus is het oneens. En 47 procent is het eens met die stelling. Als u wilt kunt u natuurlijk nog uw stem uitbrengen. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, ga dan even naar onze site www.stand.nl. En er staan ook nog wat meningen over deze stelling op ons forum. Zometeen na twee uur. Dit is de dag, Margie Vixen. Goedemiddag. Goedemiddag, Wat gaan jullie doen? Kilene, kun jij je iets voorstellen bij een eetbaar bos? Uh, ja. Die bramen vormen en zo. Als ik het bos inloop en dan dingetjes kan eten. Ja, is dat het? Ja, nou, best, best. Ja, je zit in de goede richting. Kijk. Er is, een, er is een, een echt groot eetbaar bos in uh, Amerika. In de buurt van Seattle. Daar kunnen mensen gewoon uh, gezond eten plukken. Gratis en voor niets. Uh, een experiment, daar komt uh, Food Watcher Hans Steenbergen over vertellen. En uh, Johan Voor de Wind vraagt zich af of hij nou gek is. Uh, in zijn nieuwe boek uh, vraagt hij zich dat af. En, en die is ook uh, bij jullie te gast. En die is ook bij jullie ja. Kijk eens aan. Na twee uur, dus, dit is de dag. Fijne middag nog. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV: bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, hormoonverstoorders.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 Hé, hey, ik word net gebeld, man. Superslecht nieuws. De klant gaat weg. Of wordt het juist wat rustiger? Met het ondernemerspakket Internet en Bellen van KPN... kunt u online zelf het aantal telefoonlijnen en uw internetsnelheid aanpassen. KPN werkt voor ondernemers. Het ondernemerspakket Internet en Bellen. Al vanaf 30 euro per maand, ex BTW. Morgen is er iemand dankbaar voor wat ik in Nieuwe gein doe. Voor wat ik in Snake doe. En voor wat ik en Joppe doe.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 Of u nu kiest voor het gemak van de snelweg of voor de korting van een onbemande pomp. U bent overal welkom. De nationale tankpas van MKB Brandstof. Nooit meer romslomp rond de pomp. Vraag hem aan op Brandstof.nl. Sluit nu bij ABN AMRO een inboedelverzekering af en ontvang een handige beschermhoes voor de smartphone die u zelf kunt ontwerpen. Kijk op abnamro.nl slash inboedel. ABN AMRO, de bank anonu. Dit is Radio 1.